...dat u zit te praten en dat je allemaal een soort watergeluiden hoort. En, en wat denk je dat er nu gebeurt? Dat die water van de ene sloot naar de andere sloot zit te vermalen. Denk ik. Ja. En vind je het een mooi geluid? Of? Ja, ik ben er ook eens eerder geweest, dus ik weet een beetje al hoe het hoort. Ja, met het buurthuis ben ik er eens in geweest. En was, er toen, was molenaar Kees er toen ook? Of? Ja, die was er toen ook. Toen zijn we helemaal naar boven gegaan, naar het uiterste. En toen gingen we door een heel klein raampje kijken naar beneden. Dat was eng. En, en Kun je je nog herinneren hoe het dan boven klonk? Ja, allemaal naar uh, geluiden, allerlei verschillende geluiden van de wieken en alles. En ook van water. Ik ben in twee molens geweest, deze hier en eentje in het andere kant van het land. Zo. Was dat ook een poldermolen? Of? Ja, dat was ook een poldermolen, maar dan maakten ze ook graan en alles. Dus... Oh ja, maar die, die zou anders hebben geklonken, denk ik. Ja, daar klonk je allemaal een hele andere geluiden. Hier zag ik hoe alles draaide en de wieken en alles. Dat zag je helemaal. Dingen. Ja. Wat leuk zeg. Ja. En, en iets algemener, hè? want ik denk van, nou, ik neem die geluiden van de molen op, omdat die, ja, dat het hele oude geluiden zijn. Als je denkt aan geluiden van de, in de Stevensof, aan welke geluiden denk je dan nog meer? Een beetje ook van de koeien en alles, van het weiland. Dat vind ik ook wel een beetje bij de Stevenshof horen. Oké. Okay. En, en heb je ook nog bepaalde lievelingsgeluiden? Nee, niet echt. Dat niet. Nee. En, uh, zeg, en, en mis je ook wel eens geluiden of uh, dat je zegt van nou. Nee, ik mis niet echt geluiden. Mijn school zit helemaal aan de andere kant van de steeg, of helemaal bij, uh, bij de polder. Dus ik hoor altijd andere geluiden. Dan hoor je vooral poldergeluiden? of? Ja, ook wel veel. En, en, en wat bedoel je dan met andere geluiden? Ah, je hoort ook koeien en uh, je hoort soms ook dat de boeren wat, uh, wat zitten te doen of dat er gemest wordt of zoiets. Dat, dat, dat hoor je en dat ruik je allemaal. Ja. Lekker.